Nieuws en Co. Dit uur in Nieuws en Co. de reactie van Turkse en Armeense Nederlanders in Almelo op de erkenning van de Armeense genocide door de Tweede Kamer. En is er, tien jaar na de onafhankelijkheid van Kosovo, reden voor feest? Maar eerst het internationaal en dat krijgt u van Sophie Verhoeven. Zes Turkse journalisten zijn door een rechtbank in Istanbul veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016. Volgens de rechtbank hebben ze banden met de Gulen-beweging... die volgens president Erdogan achter de koepoging zit. Twee van de zes veroordeelde journalisten... hadden op bevel van het Turkse Hoge Rechtshof vrijgelaten moeten worden. Maar dat werd tegengehouden door een minister. De Maasje heeft op Schiphol twee jihadverdachten opgepakt. Er liep in Nederland al een strafzaak tegen de twee mannen van 29. Verslaggever Robert Bas vertelt hoe de twee mannen naar Nederland zijn gebracht. Nou, het Openbaar Ministerie wilde ze eigenlijk bij Verstek gaan vervolgen. Kreeg de toestemming voor. Uh, maar ja, nu hebben ze zich gemeld onlangs bij de Nederlandse consulaat in Turkije. Zijn door de Turkse autoriteiten aangehouden. En vanmorgen op de vliegtuig naar Schiphol gezet. De strafzaak die tegen de jihadverdachten loopt... voor hun betrokkenheid bij de strijd in Syrië... wordt naar verwachting uitgesteld nu ze in Nederland zijn. De politie heeft in oog drie medewerkers van Greenpeace aangehouden. De drie zijn te dicht bij het boorplatform bij Schiermonaco geweest... dat gisteren door Greenpeace werd bezet. Vandaag zou daar een proefboring naar aardgas worden gedaan... maar die gaat volgens nog niet door. Het rechtshof in Den Haag vindt dat Nederlandse rechters niet bevoegd zijn... om een besluit te nemen over de terugkeer van het naar India ontvoerde meisje Insia. Daarmee is een eerdere uitspraak van de Haagse rechtbank... dat het meisje terug moet vernietigd. Tegen een vrouw uit Arnhem die op de fiets een bejaarde voetganger doodreed... is 90 dagen cel of 180 uur werkstraf geëist. De verdachte was bezig met haar mobiele telefoon. Volgens haar liep het slachtoffer ineens met haar rollator het fietspad op. In Amsterdam wordt straks een stille tocht gehouden... voor de 17-jarige Mohamed Bouchiki, die eind januari werd doodgeschoten in een buurthuis op Wittenburg. Deze buurtgenoot merkt dat de sfeer op Wittenburg is veranderd... sinds de schietpartij. Eerst was deze buurt gewoon echt heel erg rustig. Nu voelt het alsof er boos een beetje... deze buurt is niet meer echt veilig. Nee. Mensen willen ook weg hier. Lijkt erop dat Bushiki niet het doelwit was van de moordaanslag... waarschijnlijk wilden de daders iemand anders liquideren. Forum voor Democratie heeft drie kritische leden geroyeerd zijn mensen die op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen stonden. Ze schreven twee weken geleden een kritische brief aan het partijbestuur... over het gebrek aan democratie in de partij. Volgens het bestuur, waarvan fractieleider Baudet de voorzitter is... hebben ze geprobeerd de uitbouw van de partij tegen te werken... en het bestuur te ondermijnen. Vorige week stapte de nummer drie van de kandidatenlijst Suzanne Teunissen op... omdat het bestuur van het Forum voor Democratie... volgens haar verre van democratisch is. Het weer nog, het blijft droog. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. En de wind neemt verder af, minimaal vannacht rond het vriespunt. Morgen rustig weer, met geregeld zon. Het wordt een graad of zeven. Na het weekend wordt het kouder. AWB Verkeersinformatie dan, Helene Geest. Het is een behoorlijk drukke avondspits. De meeste vertraging is er in het midden van het land en bij Den Haag. Bij Den Haag onder andere door een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Roelevarensveen is het vastgelopen. Er staat 9 kilometer file. De vertraging is daar ongeveer een uur. Twee rijstroken zijn ook dichter. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam verderop... dus tussen industrieterrein Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein 11 kilometer... en ook een uur vertraging... Dat heeft te maken met eerdere problemen bij de Benelux-tunnel. Daar was een tunnelbuis dicht, maar die is weer open. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen knoopendel en de afrit Arkel... een kwartier verdraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A20 is het extra druk van Gouden naar Hoek van Holland... door de problemen op de A4. Daardoor tussen Rotterdam Centrum en Schiedam een half uur verdraging. En nog altijd veel verdraging op de A27 van Utrecht naar Breda... tussen Lexmond en Werkendam een half uur oponthoud.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 Boek nu op zeetours.nl uw Cruise naar de Middellandse Zee vanuit Rotterdam. En neem alvast een kijkje op het schip voordat u vertrekt. Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio 1. Ook wij kunnen niet toveren. Maar de data-experts van PwC komen soms dicht in de buurt. Het analyseren van grote hoeveelheden gegevens... levert steeds vaker verrassende uitkomsten op.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 De erkenning van de Armeense genocide past volgens de pleitbezorger van die erkenning, Joël Voordewind, heel goed bij Nederland. Nou, Nederland heeft de pretentie om het, de internationale hoofdstad van het recht te zijn. Als je die pretentie en ambitie hebt, dan moet je ook dit soort misschien wel moeilijke stappen nemen. Ja, want een meerderheid in de Tweede Kamer... wil de massamoord op de Armeense christenen... in 1915 was dat, erkennen als genocide. Honderd jaar later is daarover nog veel discussie. Ook hier in Nederland. Ik praat er zo over met Wilma Borgman in Den Haag. Eerst Mark-Robin Visser in Almelo. Aan de Weg in Almelo... vinden we de Armeens Apostolische Kerk. En uh, we lopen nu over het uh, terrein van die uh, kerk. Er is natuurlijk een grote parkeerplaats... Omheen en dan daar verderop vinden we een monument. Het genocide-monument. En meneer Harout is betrokken geweest bij de oprichting daarvan in 2014. Hè? Is, ja. het, is het onthuld, zullen we ja, maar zeggen? Ja, ja, klopt. Hier is ieder jaar... Een herdenking? Ja, ieder jaar 24 april, we hebben een herdenking van de Armeense genocide. We hopen en verwachten, met de goede hoop en uh, vertrouwen uh, in de Nederlandse regering, uh, dat één Tweede Kamerslied op 24 april aanwezig zal zijn bij de herdenking van genocide in Almelo. Ja. U hebt dat op een briefje opgeschreven en u vertelt dat nu aan mij. Want u vindt dat echt heel erg belangrijk. Ja, voor mij is dat echt belangrijk. Om de Nederlandse regering zal uh, met hun aanwezigheid kunnen zeggen dat we meevoelen en meeleven jullie pijn. Hoe is dat in uw eigen familie gegaan? Ja, uh, mijn vader is geboren in 1915. En toen die genocide begon, En ze moeten gedeporteren. Maar die moeder, uh, mijn oma, is vermoord door Turken. Mijn vader heeft zijn moeder nooit gezien in zijn leven. En altijd pijnlijk voor hem. En altijd verdrietig. Dat hoe, dat ik wil graag mijn moeder zien. Hoe ziet dat? En, en ik, ik heb altijd meegevoeld met mijn vader. Dat hoe pijn is. Voor de andere kant van het verhaal moet ik een eindje verderop in. Almelo zijn, dat tref ik meneer Tjeter. U bent ook van de lijst, Tjeter. U zit in de gemeenteraad van Almelo. En u bent eigenlijk helemaal tegen dat monument waar ik net was. Uh, de realisatie van dat monument, daar hebben wij we destijds wel onze twijfels over gehad. En dat hebben wij ook destijds namens onszelf en namens onze samenleving uit. Ja. Vindt u dat het weg moet, dat monument? Wij hebben destijds ook beweerd, en daar zijn we nog steeds van mening... dat een internationale grote kwestie in een klein provinciaal een stad als Almelo niet uitgevochten kan worden. En daar staan wij nog steeds achter. Maar het is een monument. Er wordt daar niet gevochten. Het is een herdenkingsmonument. Ik heb het over een internationaal discutabel probleem... tussen twee landen wat niet in Nederland zijn. Er zijn wel Armeens afkomstige en Turkse afkomstige Nederlanders. Maar het is voor mij, volgens mij niet een zaak voor Nederland... en de Nederlandse samenleving. Ik denk dat we de rest van de samenleving hiermee ook niet mee bedienen. Hoe kijkt u aan tegen die discussie... die op dit moment in de Tweede Kamer plaatsvindt? Populisme, shohanisme, klassiek eh, ChristenUnie. Elke keer voor de verkiezingen eh, komen dit soort dingen weer naar voren. Eh, elke jaar komt ChristenUnie en PVV met dit soort moties. Eh, motie Rauwvoet, zoals u het ook weet, is in 2004 aangenomen, waarin men een kwestie van de Armeense genocide als de Tweede Kamer met een grote meerderheid heeft aangenomen. Daarin heeft men opgeroepen om Turkije en Armenië toenadering naar elkaar te zoeken. En dat is voor mij meer dan genoeg. Uh, als ik u zo hoor, denk ik. van toenadering is in Almelo nog geen sprake. Dan hoort hij het helemaal niet goed. Uh, er is geen enkel probleem tussen de Turkse samenleving en de Armeense samenleving in Almelo. We, uh, we wonen al 50 jaar samen. We hebben onderling geen enkel probleem. Maar uh, internationale en nationale politieke uh, conflicten. moeten niet in mijn geboortestad uitgevochten worden. Dat is mijn probleem. Kunnen we wel zeggen dat het een gevoelig onderwerp is, ook hier in Almelo? Dat is één ding wat zeker is. Ja, Ziet u een dus. oplossing? Dat is niet aan mij. Nou, een gevoelige kwestie, zoveel is duidelijk. Dat horen we ook weer van de Turkse Ugor CT in Almelo dus. Mark Robin Visser sprak met hem. Dan naar politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Um, die gevoeligheid, hè? hoe ligt dat in Den Haag, Wilma? Ja, dit is natuurlijk aan alle kanten politiek ook een heel gevoelige kwestie. En juist daarom heeft het kabinet tot nu toe steeds gesproken... van de Armeense kwestie, om dat woord genocide te mm. vermijden. In de Tweede Kamer is er nu dan inderdaad een meerderheid voor... om die genocide wel te erkennen, om dat woord ook echt te gaan gebruiken. Um, onder aanvoering van het Christen unie kamerlid Joël Voordewind. En dat is tijdens de formatie besproken. Want de VVD wilde dat nooit, maar uh, is dus nu om. Uh, maar ze zijn er allemaal wel heel voorzichtig bij het kabinet... in de reactie op die Kamermeerderheid. Luister maar even naar uh, premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. Wij hebben natuurlijk altijd al gezegd dat duidelijk is... dat daar een grootschalige moordpartij heeft plaatsgevonden uh, op Armeniërs. Dat het verdriet erover... Uh, ons respect en onze aandacht verdient. Dat zijn uitspraken die de regering al langer doet. Uh, uh, maar inderdaad, uh, we hebben altijd de positie ingenomen... dat het nu vooral van belang is dat Armenië en Turkije... gezamenlijk tot een... Tot een positiebepaling komen over deze feiten in hun gezamenlijke geschiedenis. Nou, uh, nu ligt er weer een nieuwe motie, mogelijk voor volgende week, en daar zullen we dan weer over spreken. Ja, want die, die kamermeerderheid die is aangekondigd, die moet nog wel even ook formeel blijken. Uh, Joël Voordewind mag uh, tijdens het kamerdebat dat aan zit te komen, een motie indienen. Die motie zal een meerderheid krijgen, en dan ligt er een uitspraak van de Tweede Kamer, en daar moet het kabinet dan uh, op reageren. Ik neem aan dat de relatie met Turkije nog wel van belang is in deze hele discussie, maar, maar daar, daar gaat het toch niet zo heel goed mee, nee. Want die kwestie ligt uh, emotioneel gevoelig. Dat hoorde je Rutte net ook zeggen, de moordpartij. Het ligt natuurlijk ook politiek en diplomatiek gevoelig. Ja. Inderdaad, vanwege onze relatie met Turkije. Die is al op een dieptepunt. Uh, Ex-minister Zelstra heeft vorige week nog officieel de ambassadeur teruggeroepen. Maar je kan ook zeggen natuurlijk, veel erger kan het niet. Dus dan kan dit er ook nog wel bij. Nou, Als je naar minister ja. Bijleveld luistert van Defensie... dan wordt de soep misschien uiteindelijk niet zo heet gegeten... als die nu wel eens wordt opgediend ongetwijfeld uh, zal Turkije daar niet zo blij mee zijn met wat er is uh, gezegd. Maar goed, zoals u weet heb ik in de afgelopen dagen de Turken ook op andere kwesties uh, aangesproken. En dat hoort ook zo. In internationaal diplomatiek verkeer moet je elkaar ook aanspreken op naleving van internationaal recht en op proportionaliteit. En ik hoop ook dat ze dat uh, in dit geval uh, zien. En ik weet dat de Duitsers in dit geval in het verleden ook op dezelfde manier uh, met, met de Armeense kwestie te maken hebben uh, gehad. En dat is in die end ook weer goed gekomen. Ja, want de Duitsers ze hebben in 2016 die moordpartij officieel betiteld als genocide. En daar waren de Turken toen ook heel boos over. Maar jullie hoorde het de minister zeggen. Dat is uiteindelijk ook weer goed gekomen. Ja. Het kabinet wil nog niet echt reageren he, op die Kamermeerderheid. Maar kunnen ze ook iets anders beslissen? Want de vraag is, gaat die minister dan bijvoorbeeld naar die herdenking? Precies. Kan de Kamer ze dwingen? Nou ja, je kan ervan uitgaan dat als een ChristenUnie-Kamerlid... dus vanuit de coalitie met zo'n gevoelig plan, zo'n uitspraak doet... dan is het echt goed dichtgetimmerd. Want anders doet hij dat niet. Nee. Um, het is in de formatie dus besproken en afgesproken. Dus dit gaat echt gebeuren. En als dat de relatie met Turkije verder verslechtert, nou, dan moet dat maar. Zoals uh, Voor de Wind vanochtend op de radio zei: je moet je bij dit soort afwegingen niet laten leiden door wat andere landen ervan kunnen vinden. Uh, je hoorde hem net ook zeggen he, aan het begin: Nederland is de hoofdstad van het internationale recht. En wij moeten ons dus duidelijk uitspreken over dingen die in de wereld fout gaan. Dus dat het gaat gebeuren is wel zeker. Ja. De vraag is nog wanneer het allemaal zijn beslag krijgt. Er zou een kamerdebat zijn met minister Zelstra, maar goed, die is weg. En dus wordt er in de agenda wat geschoven. En het zal de komende week zijn, Winfried Toffer, of de week daarna. Dan horen we dat van jou onder andere. Wilma, dankjewel. Waar moet je op letten? Als je op vakantie gaat naar Iran bijvoorbeeld. Nou, als je in Frankrijk het reisadvies voor Iran opzoekt... dan staat daarin bijvoorbeeld bovenaan dat er recent een aardbeving is geweest. In Nederland is dat advies weer ietsjes anders... met speciale aandacht voor LHBT'ers bijvoorbeeld... want de doodstraf staat namelijk op homoseksualiteit in Iran. Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66... die snapt dat verschil die tussen die landen... en pleit dan ook voor meer afstemming tussen de lidstaten... en ook meer aandacht voor mensenrechten in de reisadviezen. Mevrouw Schaken, hoe moet zo'n zo reisadvies dan gebaseerd... op mensenrechten er volgens u uitzien? Nou, ik vind het goed als reizigers, voordat ze een keus maken waar ze op vakantie gaan... voldoende weten over het land waar ze naartoe gaan. En dat heeft natuurlijk met veiligheid te maken. Dat is een belangrijke afweging. Maar het voorbeeld uh, wat je noemde over LHBT-rechten in Iran... waar je de doodstraf kan krijgen of als je he, wordt betrapt... tussen aanhalingstekens op homoseksualiteit... is toch wel hele belangrijke informatie. En mm. nou, Ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen liever niet willen reizen naar een land... waar. Uh, opstanden worden neergeslagen of waar journalisten gevangen worden gezet. Dus met wat meer informatie kunnen mensen een betere afweging uh, maken. Ja, ik, ik ging uh, net even kijken voor de uitzending... wat voor uh, uh, reisadviezen er zijn nu uh, in Nederland. Hè, want ja, uh, Frankrijk, uh, maar ik dacht ik begin maar even in ons eigen land. En dan wordt er toch al veel verteld over conflicten. Um, uh, de noodsituatie bijvoorbeeld in Turkije wordt uh, duidelijk benoemd. De LHBT-rechten staan daar altijd al wel in. Demonstraties ook. Wat moet er dan nog anders? Nou, Nederland doet dat heel goed, maar je ziet dat andere Europese landen dat soms veel minimaler doen. En omdat Europese landen een hele goede afspraak met elkaar hebben... namelijk om elkaars burgers te helpen als er geen ambassade is... of als één land niet in staat is om eigen burgers te helpen... Uh -huh. is het wel verstandig dat die afspraken en adviezen een beetje op elkaar lijken. Dus het gaat er niet om dat het allemaal geharmoniseerd moet worden... maar de grote verschillen zouden er beter uit kunnen... En een toevoeging, Zoals Nederland dus, dat dus al vaak doet uh, met mensenrechten en actua actualiteiten over noodsituaties lijkt mij uh, geen overbodige luxe. Nee, uh, want wat kan er dan gebeuren als dat, als dat allemaal verschillend is? Als Frankrijk besluit, nou, wij vinden het niet nodig om uh, LHBT-rechten bijvoorbeeld te melden. Wat voor consequenties kan dat dan voor de reiziger opleveren? Kijk, reizigers moeten zichzelf natuurlijk altijd informeren. Ik bedoel, het is geen advies, het is ook geen verbod, een reisadvies. Maar ik kan me best voorstellen dat mensen voor verrassingen komen te staan. En uh, als het zo is dat het ene land de consulaire hulp van het andere land moet overnemen, dan kan ik me voorstellen dat het wel fijn is als die adviezen op elkaar ja, lijken. Zodat ja, er dus ja. niet allemaal mensen uh, ja, een beetje uh, ongeïnformeerd naar een heel problematische plek gaan, en dat het ander land dat dan voor hen moet oplossen. Ja. Het is natuurlijk ook een kwestie van... Ja, ik zeg het maar even zo, interpretatie. Hè? Want ik, ik zat die formulering ook een beetje te doorgronden... van, van het reisadvies dat we hier in Nederland hebben. En um, dat is bewust diplomatiek neutraal op sommige punten, zal ik maar zeggen. Ik denk ook dat je soms als land oppast om, om, om zo'n land dan niet te schofferen... in hoe je dat dan beoordeelt. Kortom, hoe meer je gaat vertellen, hoe politieker het ook wordt. Is dat risico er niet? Ja, dat is zeker een risico. Maar goed, ik vind het ook een verplichting van uh, overheden... om reizigers goed te informeren. En dan kunnen reizigers alsnog zelf een keuze maken... Ja. Maar wel op voldoende informatie. En die politieke realiteit die is er natuurlijk al. En je kunt dat zeker diplomatiek verwoorden. Daar is ook veel voor te zeggen. Maar eh, ik, ik zie wel ruimte voor meer informatie. Diplomatiek verwoord. Zodat mensen hun eigen goede afwegingen het beste kunnen maken. Ja, nee, maar toch dan toch als praktisch voorbeeld. Stel, ik ga naar Alanya. Ik boek daar lekker een zomerse vakantie. Um, moet er dan ook gemeld worden hoeveel journalisten daar in de gevangenis zitten? Bijvoorbeeld, is dat nuttig voor mijn reis? Ja, ik vind dat nuttige informatie, zeker. Want? Ja, dan kun je zelf afwegen hoe belangrijk je dat vindt. Maar het feit dat daar uh, meningsuiting niet vrij is... is denk ik toch goed om te weten. Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Dank. Dan naar de situatie op de wegen. Helene, waar staat het stil? Het staat uh, vooral stil in de regio Rotterdam-Den Haag vanmiddag. Op twee plaatsen is de vertraging zelfs ongeveer een uur. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en het Ringvaartaquaduct komt door een ongeluk, maar de weg is vrij. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Industrieterrein Plaspoelpolder... en Knoop het Ketelplein ook een uur op onthoudt. Nieuws en kool brengt je verder, ook als je stilstaat.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 Kelvin Harris, een Schotse dj, die maakte heel wat andere muziek... en in één keer maakte hij deze bubbelpop. En dat komt dan ook al een beetje door de natuurlijk van Pharrell... Katy Perry en Big Sean. Het was uh, Feels. Kosovo. Morgen is het precies tien jaar geleden... dat Kosovo de onafhankelijkheid uitriep. Dat gebeurde jaren na de bloedige oorlog tussen de Albanese in Kosovo... en de Servische troepen van Slobodan Milosevic eind jaren negentig. Hoewel Servië Kosovo nog steeds beschouwt als een Servische provincie, wordt Kosovo inmiddels door 116 landen wel erkend als autonome staat. Maar na een decennium onafhankelijkheid heeft Kosovo nog veel problemen, dus echt reden voor feest is er niet. Correspondent Mitra Nazar is daar in Kosovo. Op het Centrale Plein in Pristina en de voorbereidingen voor het verjaardagsfeestje, tienjarig bestaan van Kosovo, zijn in volle gang. Er is een podium opgebouwd. En, uh, Overal blauw, geel, witte ballonnen. En de Kosovaarse vlag wappert vier... Wie wel eens in Pristina is geweest, kent het uh, bekendste standbeeld hier. Het Newborn Monument. Dat bestaat uit zeven letters van het Engelse woord newborn, nieuwgeboren. En elk jaar wordt hij in andere kleuren geverfd. Uh, het staat natuurlijk symbool voor de geboorte van dat nieuwe land Kosovo in 2008. En ik spreek met de man die dit monument maakte. Hij is tevens parlementariër voor de oppositie hier. Viznik Ismaili. Het was iets wat... Was signifying van een nieuwe country. Something that uh, many people. Fought for, many people died for. Veel mensen hebben gevochten en zijn gestorven voor dit nieuwe land, zegt hij. Dus het was een afsluiting voor die jarenlange strijd voor onafhankelijkheid. This is een baby that we have to take care of en we have together help it grow Maar het gaat helemaal niet zo goed met het opvoeden van die baby. Het is het corruptste land van de Balkan. De economie stagneert. De werkeloosheid is een van de hoogste in Europa. Daarnaast liggen de wonden van de oorlog hier nog wijd open. Ik rijd naar het stadje Djakova. Ik ga op bezoek bij Ferdonia. Ze is in de 50 en woont alleen. Op het tikken van de klok na is het muis stil in haar huis... Verdonia's leven is stil blijven staan in 1999. Toen verloor ze in één klap haar hele gezin, haar man en vier zoons. Vermoord door Servische troepen. Van haar huis maakte ze een museum... om de gedachten aan haar geliefde leven te houden. Daar is één grote kamer met allemaal foto's aan de muur. Met allemaal spullen, en kleding, en schoenen van haar man en van haar zoons. En het is allemaal bewaard. En ze zegt, dit is uh, om de wereld te laten zien wat hier is gebeurd. En daarom heb ik dit museum opgericht. Bovenop een vitrinekast in de gang van vijf paar oude schoenen. En voor die schoenen elk een fotootje van. Eerst haar man en haar vier zoons. Onafhankelijkheidsdag wekt dubbele gevoelens bij haar op. Ze is blij voor Kosovo. Maar heeft verdriet als ze denkt aan haar zoons, die het niet hebben mogen meemaken. Tien jaar Kosovo heeft ons weinig gebracht, zegt ze somber. Er is weinig gedaan voor de jonge generatie, er is geen werk en onderwijs... en er zijn nog te veel vermisten uit de oorlog. De lichamen van haar oudste zoon Artan en de jongste Edmond zijn gevonden. Maar de andere twee zoons en haar man zijn nog vermist. Terug naar Pristina... Ik wandel door het centrum van de stad met Visnik Ismaili, de maker van het Newborn-monument. Hij is ook teleurgesteld. Hij is politiek actief geworden voor de grootste oppositiepartij, Wetteven-Dosje... Juist om dingen te veranderen. I am not happy with the way things are going. Many people are not happy with the way things are going. There's still corruption. There's still uh, not enough recognitions uh, of our independence around the world. Er is corruptie en nog niet genoeg erkenning voor onze onafhankelijkheid, zegt hij. Kosovo is het meest geïsoleerde land van Europa. En iedereen, vooral de jonge generatie, wil hier zijn. Kosovo is een van de meest isolated landen in, in, in Europa. Is er een reden om te Really? Is er dan wel reden om te feesten? Dat is een goede, tough vraag. Uh, yes, there is a reason to celebrate for the fact that yes, we are an independent country and yes, many people, many many countries recognize us. And because of circumstances, people just don't find it as uh, as much fun to to, to go out and, and and they can't find a reason to celebrate. Uh, the first year was absolutely huge. Mensen zijn niet meer zo uitbundig. Het eerste jaar was een enorm feest, maar dat is het niet meer. Mensen zijn teleurgesteld dat de vooruitgang die ze werd beloofd toen de onafhankelijkheid werd verklaard, uitbleef. het is een schande dat het niet meer zo voelt. Maar hopelijk feeling dat gevoel back. Zometeen, onze Afrika-correspondent Kort Lindeyer was in Zuid-Soedan, waar al vijf jaar een burgeroorlog woedt. En de situatie stemt hem niet optimistisch, helaas. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. Krijgt de politiek te veel invloed op de inlichtingendienst AIVD? Maar eerst. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Als speciale aanbieding.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 Het is één minuut over half zes, de hoofdpunten van het nieuws. Boerenorganisaties willen dat melkveehouderijen... die vorige week ten onrechte zijn platgelegd, snel worden vrijgegeven. Dat hebben ze aan minister Schouten van Landbouw laten weten. Ook willen de boerenorganisaties excuses. Ruim 2000 melkveebedrijven werden vorige week geblokkeerd... nadat er onregelmatigheden werden gevonden in de administratie. Het kabinet wil honderden douaniers werven vanwege de brexit. Doordat Groot-Brittannië uit de Europese Unie gaat... krijgt Nederland er een buitengrens bij. Vanaf volgende week al gaan de vacatures eruit. Het is de bedoeling om tussen de 750 en 930 mensen aan te trekken. Zes Turkse journalisten zijn veroordeeld tot levenslang. Ze zouden betrokken zijn bij de mislukte staatsgreep in 2016. Het Turkse hoogrechtshof oordeelde eerder... dat twee van die zes vrijgelaten moesten worden. Maar dat is ongedaan gemaakt door een minister... En boeren bij Lelystad krijgen een snelle internetverbinding cadeau... van de gemeente. Ze betaalden vijf jaar lang te veel onroerend zaakbelasting. Omdat het bedrag terugbetalen wettelijk niet mag... vroeg Lelystad de boeren waar ze behoefte aan hadden. En dat bleek beter en sneller internet te zijn. Sophie, dankjewel. Dan het weer. Marco Verhoef is hier weer. Uh, Marco, een uh, zonnetje hè, vandaag. En dat zet nog even door. Maar ook opletten. Kou? Ja, er zit wat kou in de lucht. Dat betekent dat we vannacht hier en daar 1 of 2 graden vorst hebben. In het zuiden niet rond het het vriespunt daar, omdat de bewolking toeneemt. Maar in het noorden dus wel. Ja, en lokaal kan er dan wat vocht aanslaan op de wegen. En dat zou plaatselijk dan ook voor wat gladheid kunnen zorgen. Maar niet op uitgebreide schaal. Nee. Hetzelfde geldt overigens voor de nacht naar zondag. Want ook dan kan het licht vriezen. Uh, we beginnen morgen, de zaterdag, met wat bewolking. We eindigen met vrij veel zon. En zondag beginnen we juist met veel zon. En wordt het later op de dag wat meer bewolkt. Maar beide dagen verlopen wel droog. Ja, dat klinkt als een prettig weekend, Marco. Dankjewel. Dan naar uh, de files. Helene Geest, waar staat het stil... Vooral in de regio Rotterdam en Den Haag. Het is sowieso een drukke avondspits. De meeste vertraging op dit moment op de A4 Den Haag Rotterdam... tussen Rijswijk en Ketelplein, drie kwartier. En ook drie kwartier vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam... tussen Purmerend en de Afritzaandijk. Daar zijn ze aan het bergen na een ongeluk. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Meer dan een half uur vertraging heeft het verkeer... ook op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... tussen Rotterdam Prins Alexander en Schiedam. Magistraal. Neorauch in de fundatie zwollen, Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl Dankzij zijn innovatieve dubbele koppeling... kan een Audi S-tronic automaat in ongeveer 1500ste van een seconde schakelen. Dat is sneller dan u met uw ogen kunt knipperen. Twee keer zo snel zelfs. En ja, daar voelt u dus bijna niets van. Behalve dan in rijcomfort, sportiviteit en de brandstofkosten... Bovendien wordt de s automaat tijdelijk standaard geleverd op veel Audi-modellen. Daar hoef je toch geen honderdste seconden over na te denken? Audi. Voorsprong door techniek. Maximaal familieplezier op de Middellandse Zee met MSC Cruises. Nu tweede persoon, 50% korting. Boek op zeetours.nl. Combineer het S-Tronic aanbod nu met onze andere acties. Kijk snel op audi.nl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 Het is vijf minuten over half zes. U luistert naar Nieuws Co. zuid soedan vijf jaar nadat daar de burgeroorlog uitbrak... is het land nog steeds kapot. Geen scholen, geen medische faciliteiten... en dan wordt er ook nog steeds gevochten. De gewapende oppositie is inmiddels bijna verslagen... maar ze hebben nog één laatste bolwerk, Akobo, aan de Ethiopische grens. De aanval van het regeringsleger kan ieder moment beginnen. Correspondent Koert Lindeyer ging naar de stad. Daar komt de spits van het. Ja. Hey! Bijna goal! Hier uh, wordt gevoetbald op het schoolplein van uh, de basisschool uh, in Akobo. Het stof waait op. De meeste uh, spelers hebben geen schoenen. Doen het op hun blote. blote... Hey, hey, hey, hey. Bijna opnieuw uh, goal. Doen het op hun blote voeten. Alsof er niets aan de hand is. Maar wanneer ik verder loop op het schoolplein kom ik in de schoollokalen. En daar zit het vol met ontheemden. Op een matje tref ik hier ontheemden uit de regio's. Die zijn weggevlucht. komt een uh, blinde vrouw binnen. Die wordt binnengeleid door misschien haar dochter. Kwam hier met haar zoon, maar haar zoon kwam onderweg hier naartoe. Om en nu... Leidt iemand anders haar rond en houdt ze angstvallig een stok vast. En is hij zojuist gearriveerd in dit ontheemde center. Hier in de lagere school, de basisschool van Acobo. Vrouwen, kinderen, eigenlijk weinig uh, mannen. Een uh, paar jongetjes, naakte jongetjes. Maar verder vooral oudere vrouwen en kinderen op de vlucht voor het regeringsleger. Uh, en vervolgens beroofd onderweg door... Uh, door leden van andere stammen. Dit is een erg archaïsche samenleving. En hier worden kinderen gestolen. De Moerle-stam, die deels aan de kant van de regering vecht... die steelt kinderen van de Noer. En misschien kunnen ze dan door onderhandelingen weer teruggegeven worden. Maar over het algemeen wordt dat dan gezien als een oorlogsschat. Op de Akobo rivier rechts Ethiopië, links uh, zuid soedan met artsen zonder grenzen Zwitserland op stap naar daar waar ze verderop een uur varen faciliteiten aan het opzetten zijn. Om op straks de ontheemden die worden verwacht als Acobo stad wordt aangevallen om die ontheemden daar op te vangen. Een zuid soedanese zonder koeien is niet zwaard en zeker de Noer niet. Honderden koeien steken nu uh, de rivier over de jongens uh, die op de koeien letten zwemmen achter, zich aan, achter de koeien aan. En zelfs de kleinste kalfjes zijn in staat om de rivier uh, over te steken. Van die prachtige koeien met die hele grote horen en de zoete geur van koeien stroomt. Het leven is prachtig als er geen oorlog is in dit gebied. Een paar plastic stoelen, een plastic tafel... een paar stokken in de grond, onder een boom... plastic eromheen, twee, drie dozen uitpakken met wat medicijnen... een weegschaal en de mobiele kliniek... hier in Kier langs de rivier, de Akobo is, uh, is opgesteld. Het stelt me niet veel voor, maar het is meer... Uh, dan wat de bewoners hier gewend zijn. John. Zo, so, je kliniek is ready now. Is je kliniek nu klaar? Ja, is kliniek is ready. Okay, We starten nu. Dat is alleen de facility hier. Oké, John die werkt voor MSF en hij zegt... ja, het stelt niet veel voor hier... maar het is wel de enige medische faciliteit in de wijde omgeving. Wat een reportage toch weer, uh, Koert uh, Lindeijer, uh, die dus Zuid-Soedan bezocht. Uh, we praten nog even verder, Koert, want uh, miljoenen mensen in Zuid-Soedan... zijn inmiddels afhankelijk van uh, de Verenigde Naties en uh, de hulporganisaties. Je noemde er al een paar net. Uh, en ja, zij proberen die mensen eten te geven. Lukt dat? Het is heel erg moeilijk in een land waar nauwelijks infrastructuur is en waar de economie echt tot stilstand is gekomen. Bovendien zijn er al tientallen hulpverleners omgekomen door, in, deze, in deze oorlog. In totaal zijn 4 miljoen burgers op de vlucht geslagen, omdat hun huizen werden verbrand, omdat ze hun familieleden zijn verkracht of zijn vermoord. De helft van de zuid soedanese bevolking, 6 miljoen. De helft van die 12 miljoen, dus 6 miljoen zuid soedanese is afhankelijk geraakt van voedselhulp. En wat zegt de VN eigenlijk over de situatie? Kunnen ze dit nog uh, ja, lang volhouden? Ik sprak in Juba, de hoofdstad van zuid soedan met David Sheer. Hij is de man die aan het hoofd staat van uh, de VN-troepenmacht... van 16.000 man en ander uh, VN-personeel. En ik vroeg hem of de zuid soedanese leiders... eigenlijk nog wel geven om hun eigen volk... Well, let's put it this way. They have relied on the international community to ensure their people's survival. Um, meanwhile, much of the money that has come into the country um, has gone elsewhere rather than to the people. Corruption. There's corruption here is, uh, I mean, the, the government themselves admits that the corruption is on a grand scale. Ja, hier zegt David Sheeran dus eigenlijk dat de Zuid-Sudanese leiders meer om hun eigen fortuin, om hun eigen zak geven, dan om het lot van de bevolking. Ze zijn corrupt. Uiterst harde woorden natuurlijk toch uh, van een diplomaat als defensieren. Maar die woorden zijn niet uniek. Nikki Haley, de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de VN in New York. Die noemde onlangs de president van Zuid-Soedan, Salva Kiir. Die noemde Salva Kiir een minderwaardige partner. En de voormalige Nederlandse minister Ploemen, Die noemde de Zuid-Soedanese leiders zelfs eens klootzakken. Nou, weinig vloeiende woorden, vleiende woorden dus voor de Zuid-Soedanese leider. Maar het lijkt allemaal weinig uit te maken. Aan de ellende in Zuid-Soedan komt geen einde. Nee, dat is weinig hoopgevend, Kurt Lindeijer. Je bezocht Zuid-Soedan, dus vijf jaar na het begin van die burgeroorlog. En er is nog opvallend weinig goeds te melden daar. Dankjewel, Kort. Het is uh, twaalf minuten over half zes. Tech en gadget nieuws nu. Uh, daarvoor zit naast me tech friend Eva. Eva Hallo. de Valk. Hallo. Welkom weer. Um, we gaan het hebben over de loonkloof tussen mannen en vrouwen bij techbedrijven. Dat is overigens een uh, situatie die in de hele wereld geldt. Maar uh, we kijken even naar de techbedrijven. En dan met name uh, bij uh, Uber. Dat is dat taxiplatform. Dat kent iedereen wel inmiddels. Ja. Ze hebben namelijk onderzocht wat de oorzaak van die loonkloof is. En uh, daar komen toch een aantal opvallende conclusies uit. Onder andere, er is geen sprake van discriminatie. Inderdaad, ja. Ze hebben gekeken, uh, dit onderzoek kijkt naar um, de taxichauffeurs van Uber. Dus die, rij, die uh, rijden op freelancebasis uh, voor het uh, taxiplatform. Het onderzoek is uitgevoerd door mensen van Uber... Uh, in samenwerking met uh, gerenommeerde economen... van de Universiteit van Stanford en Chicago. Mm -hmm. En de uitkomst is um, dat vrouwelijke taxichauffeurs... 7% minder verdienen dan de mannelijke taxichauffeurs. En dat zien we in meer bedrijven natuurlijk op zich. Dat er een, een loonkloof is. Ja. Alleen de vraag is dan natuurlijk altijd... wordt dat door chefs gedaan of door bazen gedaan? Komt ja, het, komt het door discriminatie? Ja, of? hier is dat dus heel erg interessant. Want um, het, uh, het is een platform waarbij een algoritme chauffeurs uh, koppelt aan klanten... Ja. Um, en dat is, ja, is genderblind, zoals we het noemen. Dat, dat algoritme, dat discrimineert niet. Want dat, dat dus maakt het maakt niet uit of er een man of een vrouw nee. daar achter het stuur zit. Ja. Uh, dus je zou verwachten dat uh, mannen en vrouwelijke chauffeurs... Uh, evenveel zouden verdienen. Maar dat is dus niet zo. Ze verdienen 7% minder. En die economen hebben gekeken um, naar uh, de cijfers. En daaruit blijkt uh, ten eerste uh, ervaring. Vrouwen um, uh, werken minder uur per week. en ja. Um, ze uh, haken ook eerder af. Dus uh, na een paar maanden stoppen ze al. Ja. Daardoor doen ze minder ervaring op... en daardoor leren ze minder goed nou ja, wat, de, ja, wat de tips en tricks zijn... om zoveel mogelijk geld te verdienen. Het tweede ah, okay. is de locatie. Ja. Mannelijke chauffeurs rijden op lucratievere trajecten... en. Um, die kiezen de beste ritjes uit? Of die die kiezen de beste, ja, die weten wat de beste ritten zijn. Bijvoorbeeld naar luchthavens, zijn erg lucratief. Of bijvoorbeeld s'nachts. Ja, via er... Uber kun je dat aannemen? Als, als ja, precies. Uh, en Uber, het, het, uh, het past het ook aan. Als er minder aanbod is aan chauffeurs... dan gaan de, uh, dan gaan de fees, de, de kosten gaan omhoog. Voor, uh -huh. voor diegenen dus kun je meer verdienen. De, ja. Dat is bijvoorbeeld s'nachts. Ja, dus zij gaan meer s'nachts rijden. Slim. Precies. Dus. En het laatste was uh, snelheid. De mannen rijden 2% sneller dan de vrouwen... en kunnen daardoor meer ritjes doen. Dus nou ja, de, de omstandigheden zijn hetzelfde. Toch verdienen vrouwen vrouwen 7% minder. Ja, dus het ligt, nou ja, als je dit zo ziet, aan de vrouwen zelf. Hè? Want, uh, Dat is wat dit technisch... onderzoek eigenlijk zegt. De onderzoekers zeggen, ja, vrouwen die, die moeten gewoon harder rijden... en lucratievere ritten doen en meer ervaring opdoen. Ik wil er toch wat kanttekeningen bij plaatsen. Want um, het is een kwantitatief onderzoek. Ze kijken naar data. Uh -huh. Ze hebben geen interviews gedaan, dus we weten niet... Waarom vrouwen um, minder uren maken, waarom ze uh, die minder lucratieve ritten nou ja, doen. Ja. Waarom ze ik niet s'nachts rijden? Waarom ja. rijden ze niet s'nachts? Misschien voelen ze, ze langzamer? Ze, misschien voelen ze zich niet zo veilig. Um, nee. Misschien uh, nou ja, hebben ze andere verplichtingen thuis. Dus nou ja, ik ben toch wel benieuwd. Ik denk dat het toch wel belangrijk is om ook verder te kijken. Dan alleen maar uh, de omstandigheden zijn hetzelfde, maar ook te ja. kijken waar ligt het dan aan. Maar Uber zal zeggen, ja, wij kunnen daar in ieder geval als bedrijf dan niets aan doen. Dat zit dan misschien in de leven omstandigheden van uh, de vrouwelijke chauffeurs. Maar uh, ja. kunnen, gaan ze iets doen? Weet je dat? Uh, nee, ze gaan uh, niks doen, maar er is wel iets ingevoerd uh, na dit onderzoek bij Uber uh, kun je uh, vrouwelijke uh, taxifeurs, uh, vrouwelijke, kun je kunt taxichauffeurs nu een fooi geven. Ja, dat kon niet, hè? Uh, Dat kon eerder uh. niet. En uit andere onderzoeken blijkt dat vrouwen gemiddeld meer fooi krijgen dan mannen. Dus wellicht dat dit de loonkloof dan toch zou dichten. Kijk, zo komt ja. alles toch weer goed. Ik hoop het. Dit geeft de mens weer een beetje hoop, hè? Ja. Eva, dank je wel voor uh, dit verhaal. Dan gaan we naar de weg, Helene de geest. Uh, waar is het uh, het ergst op het moment? Het is het ergst bij Rotterdam en Den Haag. Daar staan de meeste files. Maar nu ook veel vertraging op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn, want daar is zojuist een ongeluk gebeurd bij Markelo, en dat levert 6 kilometer files op en een half uur op onthoud. Testing, one, two, one, two. Het is uh, bijna weekend, het is vrijdag, dus is er muziek hier in Nieuws Co. En we gaan genieten van uh, een nieuwe, uh, nieuwe band, En uh, uh, dat heet Blackbird. Ik ga er gewoon niet te veel over vertellen. Ik, ik zeg welkom vooral. Hallo. En uh, laten we naar je gaan luisteren. sun and the blue of the sky is gone. Lost in the rhythm of a wicked sound. Oh, ever lost in the heat of a wicked sound. Fly fireflies when the fire is burning strong. of a wicked song We are lost We are one We let go of what is done Dancing to smoke and ashes covered A rising sun Lost in the rhythm of a wicked song In the heat of a wicked song, Under the hearts of the souls who were dancing along Nothing but sounds of the breeze in the woods and the beat of a drum, lost in the rhythm of a wicked song. done, dancing to smoke and ashes covered a rising sun, lost in the rhythm of a wicked sun, we are lost, but we are one, we let go of what is done. Lost in the rhythm of a wicked song I got lost in the desert on my way back home Lost in the rhythm of a wicked song Blackbird was dat, dames en heren, live hier in de studio van Nieuws Co. En, en uh, u kent het liedje wellicht, want het heeft vorig jaar een aantal weken... Uh, op de playlist gestaan van Radio 2. Veel lovende recensies ook, Wicked Song dus. Ik zeg uh, nogmaals uh, welkom, Blackbird. Merel, heet je in het echt? Ja, precies. En daarmee verklaren we gelijk even de naam van... Uh, althans de oorsprong van je artiestennaam. Ja, dat is helemaal goed. Dat want klopt. Niks, geen Beatle-referenties of, of iets <laughs> in die hoek. Want dat wordt je va vast heel vaak gevraagd. Ja. De meeste mensen denken van wel... ik vind het ook een fantastisch nummer. Dus ik vind het dat ook stiekem niet zo heel erg. Dat ze nee. die associatie hebben. Nee. Maar het is gewoon merel. Moet je het ook altijd zingen als mensen zeggen... Ja, uh, hey, je wordt ergens uitgenodigd. gaan ze Dan gelijk zeggen, ach, doe me eventjes. Ja, soms. Ja, toch wel? Soms, ja. <laughs> je zegt <geen> nee dan. <laughs> dan zei, nou, nou ik, ik vind het allerleukste om mijn eigen liedjes te zingen. Ja, snap ik. Ja. Um, dit is, want we hebben natuurlijk road movies. Hè? Um, dat kennen we allemaal wel als genre in de film. Uh, maar er zijn ook uh, uh, reisliedjes... Dus, dit is een ja. reisliedje? Ja, eigenlijk wel. Het, uh, in mijn hoofd speelt het zich allemaal af in de uh, in desert in uh, Californië. En uh, het is wel echt een roadtrip liedje. Het gaat ook echt over je vrij voelen en uh, op reis zijn... en alles op een heel andere plek dan thuis, alles kunnen loslaten. Ja. Want ja. Um, uh, moest dat? Was het nodig? Uh, nou ja, ik heb het wel geschreven in een periode... waarin ik uh, uh, inderdaad natuurlijk niet precies wist wat ik moest met mijn leven. En dan was er ook nog een relatie die overging. Dus toen ben ik, uh, heb ik een ticket geboekt. En ben ik naar New York geweest, ben ik naar LA geweest. En daar voelde ik me weer zo uh, gelukkig. En ja. weer op mijn plek en kreeg ik allemaal nieuwe inspiratie. Dus daar komt het wel vandaan. En dat bleef ook zo, als je dan weer terugkomt, hè? dat hoor je vaker. dat mensen dan naar het buitenland gaan, dan gaan ze naar Bali en zo, dan vinden ze zichzelf terug, maar dan kom je weer terug. En ja, dat jezelf begint vinden, het echt als... dat klinkt echt natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Nee, maar ik bedoel, bleef, bleef dat geluk, dat hield ook aan toen je weer terug in ons koude kikkerlandje was, moet maar zeggen. Ja, zeker, want dat is eigenlijk het, uh, het was eigenlijk het beginpunt van, uh, oké, okay, dit is dus wat ik wil doen, dit, uh, ik ga schrijven. Ik ga mijn eigen liedjes schrijven, want ik zong altijd al veel. Uh, maar ik ik heb nu pas voor het eerst mijn eigen liedjes uitgebracht. En uh, die reis was eigenlijk het beginpunt. Dus ja. ja, het is zeker gebleven. Want nu ben ik hier. Ja, ja dit, dit is natuurlijk de uitgeklede versie. Renia Schreffer is hier de gitariste. Jullie doen met z'n tweeën. Ja. Um, uh, en dat uh, klinkt heel mooi akoestisch. Maar de productie van de plaat is ook heel sferisch en dromerig. Ja. Um, en dat heeft je dus al wat successen opgeleverd uh, in de afgelopen maanden. Um, wat gaat er nog meer aankomen? Uh, nou, ik, uh, ik heb een leuk nieuwtje. Um, ik ben benaderd door uh, Mojo en uh, ik ga met hen... Uh ja, ik, Mojo is aan boord, zo moet ik het dan zeggen. Okay, even dus, Mojo is een, Mojo grote is een hele grote boeker. Ja, ja. Ik, ben, uh, ik ben er mega blij mee. En dat betekent eigenlijk dat we in de Lente en in de zomer een aantal hele toffe festivals gaan doen. Wat ik betekent. mag er alleen nog niks over zeggen. Stom, hè? Ja, dat is inderdaad wel stom, ja. ja, dat ja vind, dat vind sorry, ik. je moet nu weer de studio <laughs> uitspelen. Ik snap het. Dus, ja, dus, dus heel stom, dus, stom dit. Maar ja, het, het, het wordt wel echt super leuk. En uh, dat betekent ook dat ik uh, volop aan het schrijven ben en dat er nog een EP komt. Uh, ja. in de lente. Het ziet er uh, rooskleurig uit de toekomst voor yes. uh, Blackbird. Ik, ik ga je vragen om weer plaats te nemen, want je ja. gaat nog een keer uh, spelen. Um, Last in the middel dus. Uh, Merel Coman, zo heet ze eigenlijk in het dagelijks leven, maar we gaan haar uh, Blackbird noemen vanaf nu. En gitarist Reinier Scheffer. Waking up in Venice Somewhere by the Pier.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 my summer friends, wish we could have a million lives and riding fancy cars, chasing every dream down Hollywood Boulevard. so long for me to get back home I'm thinking about the future I'm thinking about the past I know that I love you, what if we don't last, or if we do will we still be free Oh, babe, I'm coming home, will you wait for me? Hey, I got lights in the middle of the stars tonight Strolling by the sea The angels and the devil are friends of mine So you gotta bear with me I'm a fool with a ticket and a song to sing About where I like to be Tell me, why does it take so long? I have a million choices What am I doing here? I got lost in the middle of the stars tonight See, and ain't know Blackbird, dames en heren, hier in Nieuws en Co. Met gitarist Reinier Scheffer. En ze speelde Last in the Middle. En dat is de nieuwe single. Dankjewel voor je komst naar de studio. Dankjewel. Tot. NTO Radio 1. Zometeen van half acht tot half negen. Manjaren. Viskoopman en koopboekenmaker Bart van Olven... over zijn prijswinnende boek Bart's Vis Tales. Susha Den proeft currypasta. En Karin van Münster bespreekt een koopboek over Georgië.